De kikker en de os Er leefde eens een groep kikkers in een prachtige poel Ze leefden allemaal gelukkig samen Ze speelden samen en hielpen elkaar met alles Maar ze waren niet allemaal hetzelfde Eén kikker was de dunste van allemaal Hij kon op de hoogste stenen springen en een andere was de snelste van allen. Hij kon zijn vliegen vangen voordat iemand anders ze zelfs kon zien. En dan was er nog Max. Hij was de grootste van ze allemaal. Elke dag had Max meer dan tien vliegen en insecten als maaltijd. De andere kikkers waren altijd bang voor hem vanwege zijn grootte. Maar Max hield van de aandacht. Hij was erg trots op zijn grootte en maakte de kleine kikkers altijd belachelijk. Hahaha, <laughs> Jij kan op de hoogste steen springen. Betekent dat dat je sneller weg kunt rennen van de grotere beesten die jou zouden aanvallen? Wat goed van je. Ik hoef dat niet te kunnen. Niemand is zo groot als ik. Denk je nu echt dat er niemand zo groot is als Max? Hoe kunnen we dat weten? We hebben nog nooit een grotere gezien omdat de poel diep in het bos lag, kwamen er niet veel dieren om eruit te drinken. En daarom dacht iedereen dat Max inderdaad de grootste op de planeet was. Max wilde dat ook maar al te graag geloven. Hm, wat een geluk dat ik de grootste ben. Max had vier kleine kinderen. Ze speelden altijd dicht bij de poel met de andere kikkers. Hé, hey, laten we gaan en voorbij die boom gaan spelen. Er zijn daar vele grote stenen. Oh, dat doe ik liever niet Mama heeft me gevraagd om aan deze kant van de pool te spelen Oh, kom op Mijn papa is de grootste van alle dieren Wees niet bang We zullen hem roepen als ze in de problemen komen Eh, uh, ik weet het niet Mama zal kwaad op me worden Geen zorgen nu Als ze iets tegen je gaat zeggen Dan zal ik mijn papa vragen met haar te praten Ze zal dan niet tegen je schelden Ehm, um, oké, okay. laten we gaan. Zonder een minuut te verspillen, hupten en sprongen alle kinderen naar de andere kant van de poel. Voorbij de grote boom. Ze waren verbaasd om nog een kleine poel te zien onder de grote boom. Oh, kijk dat dan. Daar is nog een poel. Ik dacht dat er maar één poel op deze planeet was. Oh, dat moeten we niet denken. Er is een hele poel wat we niet kunnen zien. Dit is een enorme planeet. Blijf je nu maar praten. Laten we spelen. Ze sprongen op de hoogste steen en de een naar de ander sprong in de poel met een luide plons. Opeens begon de grond te beven. Oh nee, wat gebeurt er nu hier? Waarom beeft de grond? Oh, we hadden niet bij de poel weg moeten gaan. We zullen doodgaan. Oh, wat is dat dan? De kinderen waren doodsbang... omdat ze een vreemd uitziend beest naar de poel zagen lopen. Het was zo groot als de hoogste steen. Zijn buik wiebelde met elke beweging die het nam. En het maakte een hoog karm. De kinderen sprongen snel op de stenen om naar huis te gaan. Maar in hun haast struikelde de kleine rode kikker... en viel in de poel. Oh nee, wacht... Ga weg! Het zal je opeten! Waar is al deze drukte voor nodig? Wie zijn jullie allemaal? Ik heb jullie nog nooit gezien. Oh, alsjeblieft groot wezen. Eet maar alsjeblieft niet op. Wat? Jouw opeten? <laughs> Waarom zou ik jou een hemelsnaam opeten? Ik ben alleen maar hier om wat water te drinken. Oh, betekent dat dat je ons niet zal aanvallen? Oh nee, ik eet geen kikkers. Maar wat eet jij dan? Hoe ben je zo groot geworden? Mijn vader eet zoveel insecten op één dag. En toch is hij niet half zo groot als jij bent. Jouw vader? Je bedoelt een kikker? <laughs> Hij kan nooit zo groot worden als ik Ik ben zo groot geboren Elk dier heeft zijn eigen grootte Bedoel je dat er andere dieren zijn die groter zijn dan jij? Natuurlijk! De kinderen waren verbaasd om te horen dat er dieren waren die groter waren dan de os zelf. Ze zaten daar uren te luisteren naar de verhalen over andere dieren. Al snel werd het avond en ze moesten afscheid nemen van hun nieuwe vriend. Laten we snel naar huis gaan. Ik heb papa zoveel te vertellen. Ja, kom! Alle kinderen gingen meteen naar Max en vertelden het hele verhaal. De verhalen waren zo interessant dat alle kikkers zich verzamelden om ze te horen. <lacht> oh, mijn naïeve kindjes, zeg je nu dat deze meneer Os groter was dan ik? Niet alleen dat, papa. Hij zei dat de dieren waren nog groter dan hemzelf. En dat ze naar die pool komen daar om hun water uit te drinken. Ja, ja. En hij zei ook dat je nooit zo groot als hem kan worden. Uh, dat is stom. Hoe kan iemand zo groot zijn als ik? Hij loogt tegen jullie. Hij moet over zichzelf hebben lopen opscheppen om zijn leugens te bevestigen. Hij is een leugenaar. Dit kan waar zijn, Max. Ik praat met de vogels die daar komen drinken. Ik heb verhalen gehoord over andere dieren van hen. Het zal onze grootste fout zijn om te denken dat wij de grootste zijn. Dat is jouw grootste fout, niet de mijne. Ik ben het grootste wezen op deze planeet. Dat is een feit. Waarom nou, wachten we niet tot de ochtend en dan gaan we er zelf achter komen? De kinderen zeiden dat deze beesten daar kwamen om water te drinken. We gaan er morgen naartoe en dan komen we achter de waarheid. Iedereen was het eens, maar Max was kwaad. Hij moest bewijzen dat hij de grootste van allemaal was. Want anders, dacht hij, zou niemand hem meer respecteren. Nee, we kunnen dit nu meteen beslissen. Niemand zal mijn kinderen de gek houden. Die meneer Os dacht zeker dat hij tegen ons kon liegen. Hoe durft hij te zeggen dat ik nooit zo groot als hem kan worden? Max rekte zijn rug en stond rechtop. Toen bolde hij zijn buik. Hij werd een stuk groter. Zeg me, was hij zo groot als dit? Nee, groter papa. Max bolde zijn buik nog een beetje meer. Was hij zo groot als dit? Nee, groter. Max, je hoeft dit niet te doen. Ieder dier kan iets anders doen. Ik weet zeker dat door zijn grootte, dat meneer Os, nooit zo kan springen als wij dat doen. Ja, Max, je moet stoppen. Je doet jezelf nog pijn. Maar Max wilde niet opgeven. Hij kon het advies van zijn vrienden niet horen. Hij hoorde alleen zo groot als een Os. En dat was wat hij wilde worden. Hij negeerde iedereen en bolde zijn buik nog een beetje meer. Hmm. Was hij zo groot als dit? Nee, papa, groter. Nu kromde de rug van Max en blies hij zichzelf nog een beetje meer op. Was hij zo groot als dit? Groter. Max, zijn gezicht werd blauw en hij boog nog wat meer. Zijn ogen knalden eruit. Was hij zo groot als dit? Max, stop! Je doet jezelf nog pijn! Zeg maar, was hij zo groot als dit? Nee papa, groter! De kikker had gelijk. Max had veel pijn. Zijn rug was uitgerekt, zijn ogen popten eruit en zijn buik deed pijn van het opblazen. Maar hij gaf niet op. Hij moest bewijzen dat hij inderdaad de grootste van allen was. Hij nam diep adem en blaaste zichzelf nog iets meer op. Nee, papa. Nee, papa. Nee, papa. Nee, papa. Nee, papa. Maar het was te laat. Max zijn buik was ontploft. Hij had zich meer opgeblazen dan wat zijn lichaam aankon. Zijn kinderen huilden en huilden. Iedereen was droevig. Max, mijn vriend, had je niet meer naar ons geluisterd? Wij zijn allemaal groot op onze eigen manier. Probeer nooit om iemand anders te zijn.